verscheen deel 1 van de encyclopedie van de domheid. Um, het is de bedoeling om in de encyclopedie... studie te maken van het verschijnsel, het woord en de theorie van de domheid. Over al die drie onderdelen zal ik uh, straks nader ingaan. Ik zal eerst even zeggen hoe ik eigenlijk op het idee gekomen ben. Want op dit moment uh, is het voor mij een dagtaak. Ik werk er uh, gemiddeld acht uur per dag aan... En dat doe ik al sinds uh, 1979. In 1982 ben ik afgestudeerd op een uh, scriptie die ging over de invloed van kant op moezel met betrekking tot het begrip domheid. Wel, deze enigszins uh, lachwekkende en protsige titel dekte de lading volledig. Um, het punt was dat ik, um, ik ben om Robert Moesel van studie gewisseld. Ik was helemaal gegrepen door de auteur. En in zijn werk kwam ik toen de redenvoering Über die doemheid tegen. Een redenvoering die hij op een precair moment in 1937... op het moment dat uh, de nazi's al flink aan de macht waren in Duitsland... en de uh, austro-fascisten nog aan de macht waren in Oostenrijk. Een lezing die hij in Wenen uitsprak voor een voornamelijk uit uh, Joodse mensen bestaande zaal... Veelal begunstigers die zijn leven vergemakkelijkten. Mensen die nog maar een paar jaar later de, vlindse, de grenzen over moesten vluchten of werden opgepakt en vermoord. Ik ging op zoek naar de bronnen waar moezel uit had geput voor die lezing. En toen, kwam eigenlijk, toen begon mijn verbazing. Want ik kwam een stroom boeken tegen die zich serieus met het onderwerp bezig hebben gehouden. Kijk, mijn idee was, iemand die het over de domheid heeft, die probeert op voorhand grappig te zijn. Hè, die gebruikt humor, of die probeert uh, op een, een beetje vrolijke uh, manier, ironische manier, satirische manier erover te spreken. Maar het was nog niet in mijn uh, hoofd opgekomen dat er mensen zouden zijn die vanuit een theologische invalshoek, of een sociologische invalshoek, of een psychologische invalshoek, uh, zich over dit onderwerp zouden buigen. Zonder één greintje humor. Um, de oudste studies die ik over het onderwerp tegenkwam, waar Moesel al gebruik van had gemaakt... Uh, ...waren uh, teksten van Thomas van Aquino, De Stoltitia. En uh, ook van andere scholastici. En uh, afijn, door de eeuwen heen kwamen we dan tenslotte bij de, de 19e en 20e eeuw. Uh, de 19e eeuw waren er erg veel boeken opgezet vanuit twee perspectieven. De ene, het ene perspectief, dat, ging, uh, dat waren schedelmeters. Mensen die inderdaad met pas en lineaal bekeken of ze misschien de omvang van de domheid zouden kunnen meten. En de andere groep, dat waren de IQ-fanaten. De mensen die dachten dat ze de domheid van binnen zouden kunnen berekenen. Um, dus, ik maak de studie van de boeken waar Moezel gebruik van heeft gemaakt van zijn redenvoering. Opmerkelijk is bijvoorbeeld ook dat Mein Kampf enkele hoofdstukken kent. waarin gesproken wordt over de domheid van de massa. Je zult van pas staan uh, hoeveel verschillende mensen het over de domheid hebben gehad. Overigens kan ik uh, zeggen dat, naar mijn idee. De meer, het meerdeel van deze studies geschreven is door uh, conservatieve mensen. Het zijn meestal mensen die uh, jammeren om iets dat verloren is gegaan, uh, iets wat er vroeger was. Het, zijn meestal, het gaat meestal vanuit een nostalgische inspiratie. Um, even denken, er is bijvoorbeeld een, een heel gek en krankzinnig boek van Horst Geyer. En dat boek is uh, vlak na de oorlog verschenen en het heeft inmiddels een oplage van meer dan 150.000. Het is een bestseller in Duitse boekenclubs. En Horst Geyer is een ernstig foute man. Um, in het boek, dat kon je misschien al uh, zien aan de titeltjes, uh, uh, de, de hoofdstuktiteltjes in zijn boek. Waarin bijvoorbeeld een titel luidt. Criminaliteit en homoseksualiteit in één adem voor het gemak. Zijn boek begon natuurlijk zich beroepend op Goethe en Schiller en enfin, de klassieken. En het werd gaandeweg enger. En tenslotte begon hij te spreken over zwakzinnigen. Laat ik dit vooropstellen. Voor mij is domheid een volstrekt andere zaak dan zwakzinnigheid. Zwakzinnigheid is een ziekte of een gebrek heeft inderdaad iets te maken met intelligentie. Terwijl naar mijn idee domheid een volstrekt onafhankelijk eigen aspect heeft. Daar kom ik ook zo direct even op terug. Even terug naar Horst Geyer. Horst Geyer, ik ging kijken wat die man nog meer had gepubliceerd tijdens zijn leven. En toen bleek dat hij de hele oorlog door is door blijven publiceren over mongoloïde type. En tenslotte bleek dat hij een SS-arts was geweest die onderwijs had gegeven in rassenleer. Uh, ...zo fout als maar kan. Vandaar ook een hoofdstuk in zijn boek opgenomen... ...waarin hij de domheid van de Amerikanen analyseert. Een puur het ressentiment geboren uh, hoofdstuk. Goed, ik had de studie gemaakt van de boeken die Moesel heeft gebruikt... ...en uh, ik had mijn doctoraalscriptie afgerond... ...en toen dacht ik, ik moet iets doen met al het materiaal wat ik verzameld heb. En toen nam ik me voor om in het vervolg nog maar over twee dingen te schrijven... ...over Moesel en over domheid... In 1986 was het dan eindelijk zover dat een eerste exemplaar kon verschijnen van de encyclopedie van domheid, deel 1. De encyclopedie, de term encyclopedie, die gebruik ik in wijscherige zin. Dat wil zeggen, het is een thematische encyclopedie. Dus in ieder afzonderlijk deeltje staat een bepaald aspect centraal. Het is dus geen alfabetische volgorde. En het heeft nog een diepere betekenis. Um, encyclopedie komt oorspronkelijk van enkuklion paideion. En dat was een term van de Pythagoreërs. En dat kwam erop neer dat je in een rijdans be je bepaalde kennis eigen maakte. Het is als het ware letterlijk kennis erin stampen. En het woord encyclopedie is ook zo'n heerlijk albollig achterhaald begrip. Kon je in de 18e eeuw nog je wereldbeeld wijzigen na het lezen van een encyclopedie... Tegenwoordig is verdomd een je eerder dan dat hij je geest het leven verrijkt. Het snijdt de kennis op maat en alle tegenstellingen en tegenstrijdigheden worden eruit geschrapt. Het beeld dat wordt geschetst via een ansclope, tegenwoordig is die van een heldere wereld, een overzichtelijke wereld, zonder problemen. Met mooie glanzende pagina's in imitatie kalfsleden, gehulde folianten die ruim anderhalve meter van je boekenkast beslaan. En bezit voor het leven. Goed. Het idee was dit, de encyclopedie was eigenlijk al overbodig geworden, en begin van de, of overbodig, onzinnig geworden aan het begin van de 19e eeuw, omdat de hoeveelheid informatie die vrijkwam onmogelijk meer kon worden uh, bevat of omvat door middel van een methode. En een encyclopedie heeft een methode nodig. Een encyclopedie heeft eigenlijk twee belangrijke, essentiële onderdelen. Het heeft intentionaliteit, het heeft de intentie om de hele wereld te kunnen eten ...op te eten in zijn eigen werk. En daarnaast heeft het de... ...dus dat wat betreft de totaliteit... ...en het heeft de intentionaliteit om het te verwerken. Dus om het inderdaad tot een bepaalde mootjes te hakken. Maar met die methode... ...die methode faalde om de, de hoeveelheid kennis... ...om die inderdaad te kunnen opnemen. En tegelijkertijd... ...de zaak die zich het meest heeft bezighouden met de domheid... ...door de eeuwen heen, de satire... Hè, aan de ene kant heb je de die aan de andere kant heb je de satire. De encyclopedie is serieus, gaat uit van vooruitgangsgeloof, denkt de wereld te kunnen begrijpen, is ernstig. En moet onwetendheid tegengaan. Aan de andere kant satire. Satire is nostalgisch, kijkt achterom, is een pessimistische opvatting van het leven. Er is ooit een goddelijke orde geweest die verlaten is. En de satire probeert door de wereld op zijn kop te zetten te wijzen naar de toestand zoals het eens was. Naar een wereld waar iedereen zijn plaats kende. Het is dus het tegenovergestelde van de encyclopedie. Het is pessimisme, achteruitgang, nostalgie. Maar in een wereld die ook geen moraal meer kent... hoe moet de satiricus nog de mensen door middel van humor duidelijk maken wat hun plaats is... als er geen moraal meer is waar iedereen in gelooft, geen consensus over een bepaalde as waaromheen je de wereld moet draaien? Dan kom je dus op twee punten. Eén, de encyclopedie heeft geen methode meer en de satire heeft geen moraal meer... Op dat moment dacht ik, en ook de satire heeft net als de encyclopedie de intentie om de hele wereld te omvatten. Het totale klopt niet, de hele wereld is zondig. En het heeft daarnaast de intentie om iedereen weer de juiste plek te wijzen. Dus daar ook totaliteit en intentionaliteit. Dat zijn de twee principes die de encyclopedie gemeen heeft met de satire. Nu, de encyclopedie heeft geen methode meer, de satire heeft geen moraal meer. De oplossing is, zij moeten zich op elkaar oriënteren. De enige mogelijke encyclopedie is satirisch van aard... De enige mogelijke satire is encyclopedisch van aard. En de koppeling van encyclopedie en satire bracht de titel met zich mee, Encyclopedie van de domheid. De domheid is wereldomvattend en kan alleen maar in een encyclopedie tot zijn recht komen. Ik in de loop der tijd ongeveer 400 primaire werken verzameld... die de domheid vanuit een theoretische invalshoek benaderen. En ik zal enkele van de meest populaire invalshoeken kort noemen. Meestal bindt men de strijd aan tegen de domheid... om de eigen idealen te propageren. Het is een geforceerde controverse met een denkbeeldige vijand... alleen om zichzelf te profileren. De inhoud die men het begrip domheid geeft wisselt met de kwaliteit waar men haar tegenover stelt. Intussen wordt de domheid zelf verwaarloosd. Meestal wordt de domheid gezien als een gebrek. Um, de traditionele verdeling van de menselijke geest in rationele en emotionele vermogens... heeft tot gevolg gehad dat de domheid, al na gelang de invalshoek... werd beschouwd als een gebrek aan verstand, oordeelskracht, redelijkheid, wijsheid, slimheid. Of dat de domheid werd gezien als een gebrek aan mededogen... verbeelding, gevoeligheid, een gebrek aan hartelijkheid... Het gek is de, de laatste invalshoek is niet eens de meest onzinnige, omdat uh, bijna alle woorden, dus etymologisch gezien, in uh, vrijwel alle talen verwijzen naar een zintuigelijk gebrek. Um, het Nederlandse woord domheid, dat verwijst naar doofheid. En het woord stomheid heeft in onze taal nog steeds de dubbelzinnige betekenis. En dat geldt ook voor andere talen. Goed, dus aan de ene kant uh, wordt domheid gezien als een gebrek aan verstand, aan de andere kant als een gebrek aan gevoel. En dan hebben we ook nog de esthetici, Die beschouwen de domheid bij voorkeur als een gebrek aan humor... een gebrek aan smaak, een gebrek aan stijl... en een gebrek aan intelligent gevoel. En dat is het gevoel dat volgt op een mooie gedachte. Um, eigenlijk natuurlijk is de meest voorkomende variant... dat de domheid wordt gezien als een uh, probleem van intelligentie. Maar de speurtochten naar de kern van de domheid... die uh, zoeken uh, de, via de weg van intelligentie maken ons niet iets wijzer. Want het voert ons naar streken waar niets valt te leren met betrekking tot domheid. We moeten ons niet laten misleiden door die schijnbare tegenstelling tussen dom en intelligent. Intelligentie en onintelligentie staan tegenover elkaar, evenals domheid en ondomheid. We dienen dus een scherp onderscheid te maken tussen de negativiteit van de onintelligentie en de onmiskenbare positiviteit van de domheid. Um, Stel, we nemen de domheid dus nu als een serieus probleem van kritiek. Dan hebben we last van verlichte domoren. Ik heb het over de mensen die zich dus theoretisch bezighouden met domheid. De verlichte domoor is degene die na rijp beraad de domheid tot probleem van zijn kritiek heeft gekozen, zoals ik. Hij weet dat men moet vermijden om dom te zijn en daarom heeft hij gekozen voor het kamp van de intelligentie... Met een zekere nostalgie en een geleerde distantie praat hij over de eertijds bedreigende domheid waar hij nu van bevrijd meent te zijn. Dus de domheid in persoon is de domheid die zich bewust is geworden van zichzelf. Dat wil zeggen, niet van de eigen domheid, maar van de eigen intelligentie. En dit is de vorm van ongeneeslijke domheid. De vorm van professionele domheid. De hoop is ijdel dat deze in een min of meer hypothetische bewustwording de ogen opent en zijn dwaling inziet, omdat die bewustwording al heeft plaatsgevonden. Deze verlichte domoor bevindt zich in een impasse. Hij is het slachtoffer van zijn eigen logica door niets meer te stuiten. Zijn gedrag lijkt op dat van de ontwijkende beweging die de tragische held naar zijn geprofiteerde ondergang voert. De vlucht in het schijnbaar veilige kamp van de intelligentie is hem noodlottig. Door aan de domheid te willen ontsnappen vestert de domheid zich definitief in hem. Hij wordt dom uit angst dom te zijn. Hij wordt zichzelf door met alle geweld een ander te willen zijn. En nu komen we aan wat eigenlijk voor mij het meest belangrijke is in het hele studie van de domheid. De domheid als een absolute macht. De opvatting dat het probleem van de domheid een volstrekt autonome kwestie is. De dommer is dus niet dom omdat het om hem ontbreekt aan bepaalde eigenschappen, maar domheid is, een eig is zelf een eigenschap. Hij is niet dom omdat hij anders handelde of andere voorkeuren had, maar hij is dom omdat zijn domheid essentieel anders is. In het dagelijks gebruik scheidt het begrip de domheid de geesten. Het is een discriminerend begrip. Iemand die het dom noemt, sluit je uit van een conversatie. Het is, het wordt wel gezegd, de laatste stap voor lichamelijk geweld. Iemand die de ander het infectief dom toewerpt, die heeft blijkbaar geen beter argument voor handen. Hij valt ook niet op te reageren. Het geweld is aanstaande. Dus in het dagelijks gebruik scheidt het begrip de mensen. Maar stel nu dat de domheid in haar ware betekenis definieert iets is dat de geheel eigen logica kent. En in dat geval behoeft ze een geheel eigen aanpak en een eigen methode. De domheid is geen gebrek aan intelligentie. De domheid is geen gebrek. De domheid is een eigenschap. De domheid is... Metascopolie van de domheid maakt ook een studie van het woord domheid. En dat is buitengewoon boeiend. Um, ik ben begonnen vanzelfsprekend bij de Bijbel. Um, en gekeken, ik heb gekeken naar welke synoniemen de Bijbel kent voor het woord dom. En ieder synoniem uh, verraadt natuurlijk weer een ander aspect van domheid. En vervolgens naar Thomas van Aquino, die ook een uitgebreide lijst heeft opgegeven van synoniemen. En vervolgens uh, naar Griem, de Duitsers die het Duitse woordenboek hebben opgezet, en uh, de Vandalen. Het meest opmerkelijke is dat we in al die uh, lijsten een onderscheid kunnen maken uh, van zes punten. We kunnen ons dat best het visueel voorstellen door in het midden een cirkel te nemen, dat is dan de domheid. En rond die cirkel staan zes cirkeltjes die ieder een deelaspect van de domheid belichten. Dus, één is in de kern de domheid zelf. Nu ga ik kort even de randaspecten langs. Ten eerste hebben wij de variant dwaas, krankzinnig, zwakzinnig, gek, mal, zot, idioot. Daaraan grenzend is verstomd, perplex, met stom uitgeslagen, verbaasd, verdwaasd, versuft, verbluft, verbijsterd, sprakeloos, stom verbaasd. Daaraan grenst vier, onnozel, eenvoudig, naïef, kinderlijk, argeloos, simpel, onwetend, arm van geest, beperkt van verstand. Daangrenzend, al de ernstige variant. Geborneerd, bekrompen, beperkt, afgestompt, stom van gevoel, stomzinnig. Dan komen we bij 6, iets wat iedereen wel eens overkomt. Koppig, weerbarstig, hardnekkig, gastarig, eigenwijs, stijf, koppig onverzettelijk. En tenslotte komen we bij het zevende aspect. Stuntelig, ongeschikt, onpraktisch, links, onhandig, onverstandig, onbezonnen, klungelig, traag, niet gemakkelijk, begrijpend. En die zevende variant sluit weer aan bij twee. Dwaas, krankzinnig, mal, zot, idioot en gaan we door. Um, hierin zien we dus waar we allemaal mee rekening dienen te houden. Maar het gaat mij uiteindelijk toch om de kern. Het gaat mij uiteindelijk toch om domheid. Ik verzamel ook boeken die te maken hebben met idiotie en die te maken hebben met sufheid en dwaasheid. Ik heb bijvoorbeeld een boek Logiek des mislingens, De logica van het mislukken. Een fantastisch boek, uh, omdat de, de essentie van het betoog erop neerkomt... dat uh, waar een ramp ontstaat, heel moeilijk valt aan te wijzen... op welk punt de fout eigenlijk plaatsvindt. Want iedere handeling, de handelingen stuk voor stuk, zijn uitmuntend gekozen. Maar de combinatie van uitmuntend gekozen handelingen is fataal. Een klassiek voorbeeld, wat heel, uh, een heel simpel voorbeeld... is dat van de afgezaagde houthakker. De man... ...kiest zijn zaag. De zaag is scherp. Hij heeft een doel, de tak scheiden van de boom. Hij klemt in de boom, gaat op de tak zitten, zaagt... ...en hij bereikt zijn doel. De tak wordt gescheiden van de boom. Niks aan de hand zou je denken, maar hij heeft één ding over het hoofd gezien... ...zichzelf. Hij, heeft aan de, hij is aan de verkeerde kant van de tak gaan zitten... ...en is naar beneden gestart en heeft zijn nek gebroken... Dus hier zien we ook stuk voor stuk uitstekend, uitmuntend gekozen handelingen... ...maar toch met een zijdelings weliswaar, een essentieel, fataal gevolg. Even terug naar het woord. Het woord zelf um, is dus in de meeste talen, uh, hangt het samen met een zintuigelijk gebrek. Het woord verwijst naar doofheid, blindheid, stomheid. En dit is eigenlijk gebaseerd op het vooroordeel dat de geest de gevolgen zou dragen van een lichamelijk gebrek. Dus dat een gebrek aan het hoofd een gebrek in het hoofd zou impliceren... In woorden als domoor, stommeling, stompzinnig en kortzichtig komen dat nog tegen. En dit voordeel leeft ook nog in de praktijk. De gebrekkige zou een misvormd wereldbeeld hebben... want de zintuigelijke stoornis zou van invloed zijn op zijn kennisname van de realiteit. Of de geest van de domoor zou zijn getekend ten gevolge van discriminatie. Hij doet er beter aan zich gedijst te houden, wil hij niet het voorwerp van spot worden. Hij maakt zich zo klein mogelijk en doet zichzelf geweld aan. Hij houdt zijn ideeën voor zich en legt zichzelf beperkingen op... Van de weeromst doet hij zijn best om een normaal mens te zijn en ontkent hij zijn gebreken. En dan heb ik ook nog een aardige bijkomstigheid dat um, de, de misvormde mens door omstandigheden geslepen zou zijn. Dus ter compensatie van zijn lichamelijk gebrek zou hij zijn geestelijke talenten extra hebben ontwikkeld. Een klassiek geval is dat een eenhandige pianist virtuozer is dan een pianist met twee handen. En we vinden dit voordeel ook nog wel terug in de hardnekkige mythe dat het genie zijn talenten heeft ontplooit vanuit een tijdens de gymnastietlessen opgebouwd minderwaardigheidscomplex. Kortom, de omstandigheden hebben geleid tot een negatief gestuurde ontwikkeling. Nou is het natuurlijk wel aardig al deze aspecten in het achterhoofd te houden als we zoeken naar een verklaring van het effect dat de veroordeling tot domhoor tot op heden sorteert. Iemand die je uitscheldt voor domhoor die wordt razend. Maar wiens geest draagt er nou niet de sporen van begane domheden? En welke domhoor is er nou niet door schade en schande wijs geworden? Uh, het woord karakter uh, verwijst etymologisch ook nog steeds naar gesneden, in een vorm gedrukt. Mensen die zich ergens tegen hebben gebotst, hebben zich gevormd. We mensen vormen, dan moet hij twee dingen doen. Hij moet tegen dingen botsen en hij moet zichzelf vullen, als een zak. En voor het begrip domheid geldt eigenlijk dat wanneer het zijn deuren zou openen, dat dan de frustraties, de dwalingen en de discriminaties van eeuwen naar buiten, zou, buiten zouden starten. Want in ieder tijdperk wisselt het woord van betekenis. Steeds wordt er iets anders mee bedoeld. Maar iedere keer is de constante dat men de ander probeert te vernederen. Dus domheid ontstaat telkens weer als er een nieuwe kentering in de krachtsverhoudingen het optreedt. En om de voortdurende verandering van de betekenis van het woord te doorzien... moeten we letten op de effecten van die kenteringen teweeggebracht... door degenen die zich meester hebben gemaakt van het woordenboek. Degenen die krachtens hun macht ook de wijsheid opeens in pacht hebben. Het begrip domheid zoals het gemunt is door Hitler in Mijn uh, Kamp moet weer eens een keer vergelijken met het begrip domheid... zoals het bijvoorbeeld de Nietzsche wordt gehanteerd. Of zoals het door meneer Harst Geyer wordt gehanteerd. Of zoals het door Moesel wordt gehanteerd. Oh, oh, oh, oh. oh. oh. oh. oh. oh. domheid en de theorieën over de domheid maakt de encyclopedie van de domheid ook de studie van het verschijnsel domheid. Toen ik eenmaal tot het uh, besef was gekomen dat domheid geen gebrek is, maar dat domheid iets is, en toen ik gaandeweg ook uh, allegorische voorstellingen tegenkwam waar domheid eigen attributen werd toegekend, bijvoorbeeld een schitterende uh, voorstelling waarin we de domheid zien afgebeeld als een vrouw met een krans van narcissen... door het haar gevlochten... steunend tegen een ezel. En de ezel houdt een twijgje... van de blauwe distel, het kruid erincium... in zijn bek. Hè, de, het verhaal gaat dat als een kudde... eet van, het, van de blauwe distel... dat de kudde dan niet meer vooruit wil. Hoezeer je de beesten ook slaat, ze zullen geen stap meer verzetten. Dus die, daar hebben we weer... die stijfhoofdigheid. Dus op het moment dat ik achterkwam... dat ook in de allegorie de domheid eigen attributen... kreeg toegekend begon het me door te dringen dat er een wereld was van de domheid. Zoals je bijvoorbeeld kunt zeggen dat er een wereld van de nacht is. He? Mensen definiëren de nacht wel eens als de dag zonder zon. Maar de nacht kent heel eigen dieren, kent heel eigen planten... kent een heel eigen ritme, een eigen klimaat. En zo ben ik eigenlijk geneigd om de domheid af te zetten tegen intelligentie. Domheid is geen gebrek aan intelligentie. Nee, domheid is een heel eigen kosmos met een eigen planten, uh, met, eigen, met een eigen flora, een eigen fauna... De planten bijvoorbeeld die in de loop der tijd symbolisch hebben gestaan voor domheid zijn de geranium en in Nederland vooral de tulp en dan in het bijzonder de zwarte tulp. En de zwarte tulp dan naar aanleiding van de tulipomanie, de tulpendwaasheid, waarbij mensen zo gek waren om fenomenale bedragen neer te tellen om een bol te pakken te krijgen van de zogenaamde zwarte tulp. Het was trouwens een, een prachtige verrassing toen ik erachter kwam... dat een van de boeken over de zwarte tulp, geschreven door Alexandre Dumas... dat daarin de twee hoofdpersonen heten de heer Van Baarle en dat was de man die in het bezit was van de tulp... en de heer Van Baarle werd belaagd door de heer Van Bokstel. En ik dacht, wat krijgen we nou? De heer Van Bokstel woont in de Van straat en wordt hij geconfronteerd met een boek over de zwarte tulp, symbool van de domheid... waarin de heer Van Baarle wordt bestreden door de heer Van Bokstel... Toen wist ik zeker dat het leven een systeem had. De domheid heeft een eigen, is een eigen wereld, een eigen kosmos. kent dus een eigen flora. En natuurlijk kent de domheid een eigen fauna. Alle dieren waar de domheid mee in verband wordt gebracht... daar kun je een uitgebreide dierentuin mee vullen. He, zo dom als een ezel. Maar ook uh, specifieke varianten als een kip zonder kop. Of we zien daar ook het het achterreind van een varken. Dus het is een heel specifiek bestiarium wat we daarmee kunnen opstellen. Bovendien kwamen nog hele vreemde verschijnselen naar boven. Bijvoorbeeld, er bleek een muziekstuk te bestaan van Rameau. Wij kennen Rameau vanwege zijn neef. De neef van Rameau, een van de meest prachtige boeken waarin de domheid ook centraal staat, van Diderot. Maar de neef van Rameau, maar het gaat om Rameau, de oom. En de oom heeft een klaversymboolstuk geschreven en dat heet Lénier de Solonje. De domoren van Solonje. En Solonje was de plaats die in Frankrijk spreekwoordelijk bekend stond als een bolwerk van domheid. Over de hele wereld zijn er plaatsen bekend, spreekwoordelijk bekend als bolwerk van domheid. In Nederland kennen we Kampen als het mooiste voorbeeld. Ook IJs, Dam, Dokkum. Ieder van die plaatsen staat bekend als centrum van domoren. En um, aan ieder van die plaatsen worden ook verhalen toegekend. Maar ik kom hier straks nader op terug. Laten we eerst even ons verder oriënteren op het brede spectrum van deze kosmos van de domheid. We hebben dus bloemen, we hebben dieren. Er bestaan zelfs boeken waarin astrologische uh, wichelingen worden gedaan. Wie er onder een bepaald gestermd geboren wordt zal dom zijn. Um, verder bestaan natuurlijk alle mogelijke uh, mensen die door voortgaan als, als, als prachtige domoren. Bouvard en Pécuchet van Flaubert kennen wij uh, vanwege de prachtige vertaling... die zojuist in het Nederlands is verschenen. Maar zijn voorganger, Joseph Prudhomme, die grossierde in enorme uitspraken. En de meest beroemde is wel uh, de dag dat hij het zwaard van eer kreeg, eer kreeg van de Franse staat... toen hij uitriep, dit zwaard is de mooiste dag van mijn leven. Het zijn dergelijke enorme uitspraken waar de heer Prudhomme op, uh, op teert... Um, en door de eeuwen heen valt er in de literatuur uh, er steeds weer prototypen op te stellen van, uh, van domoren. Vrij uh, is natuurlijk ook om te kijken naar alle koppels. Hè? Dus de twee helden die optreden. Waarbij de slimme meestal de kleinere is en de slanke, En de domme is meestal de grote en de dikke. Waarmee uh, domheid en, uh, wordt gekoppeld aan, aan, aan de zwaarte, de logheid. Uh, toch gaat de sympathie meestal uit naar de zware. ...naar de dikke en minder naar de listige, een beetje lege, een beetje al te spitse kleine. Nu goed. Um, laat ik even kort uh, langsgaan wat er in de encyclopedie van de domheid behandeld zou worden... Uh, ...met betrekking tot de fenomenologie van de domheid. Um, het signalement van de domhoor. Hoe ziet hij eruit? Wat is zijn kleding? Welke wapens heeft hij? Er is een speciale heraldiek van de domheid. Zo is er een 18e eeuws wapen waarop wij zien een blaasballig en De blaasbal staat voor luchtpompen, voor, voor een nutteloze uitspraken doen. En die blaas, het wapen wordt geflankeerd door aan de ene kant de pauw, die staat voor de ijdelheid. Aan de andere kant een muilezel, die staat voor de koppigheid. En het wapen wordt gekroond uh, met een, uh, een, een ja, hoe zou je dat noemen, een, een masker... En in het masker daar nestelt de papagaai. En de papagaai staat voor het napraten. Dus ijdelheid, koppigheid en napraten. En dat is het gesternte waarbinnen de domheid opereert. Dat is dus de heraldiek van de domheid. Verder, wat zijn de kleuren van de domheid? Wel, natuurlijk, de kleur grijs is de meest uh, belangwekkende. De kleur grijs is niet alleen de kleur van de melancholie, maar ook van de domheid. En er bestaat ook heel veel verbanden tussen de melancholie en de domheid. Beide begrippen uh, bevinden zich op het kruisvlak van ziekte en filosofie. Aan de ene kant er lichamelijke, worden lichamelijke uh, kwalen worden er aangedragen om het te verklaren. Aan de andere kant is het iets typisch voor intellectuelen om zich mee bezig te houden. De ware melancholicus die zoekt naar de melancholie door dieren open te snijden, zoals Democritus. En Democritus wordt uitgelachen door de abderieten. En de inwoners van Abdra die halen de arts, de arts bij uitstek, Hippocrates erbij om te onderzoeken of er Democritus ziek is. Maar de arts komt erachter dat er maar één iemand ziek is. En dat is de bevolking zelf. Sindsdien heten de bewoners van Abdera zelf de prototype te zijn van domheid. Door de eeuwen heen zijn er steeds weer satire geschreven waarin de abderiten de hoofdrol spelen. En Kant heeft zelfs een geschiedsfilosofie opgebouwd rond het begrip abderitisme. Ik zal het kort toelichten. Aan de ene kant heb je de mensen die denken dat ons bestaan, dat het uh, richting van de ondergang toe gaat, De onheilsprofeeten. Aan de andere kant heb je de heilsprofeeten die denken dat wij een duizendjarig rijk van gelukzaligheid tegemoet gaan. En de abdiritisme beweegt zich ertussenin. Die zegt, nee, wat de mens ook doet, we gaan er niet op vooruit. Nee, wat wij ook doen, we gaan er niet op achteruit. Iedere handeling zal zichzelf opheffen. En uiteindelijk verandert er niets. Alle veranderingen resulteren in eenzelfde gemiddelde. Het is het leven van de doorsnee. En dat is de essentie van het abdiritisme. Verder natuurlijk het landschap van het domoor. De kamerinrichting, de ruimtelijke ordening de staatsinrichting, de verwachtingshorizon... en de koude grond... waar zowat alles geteeld wordt... wat de ook kan gebruiken. Um, dan hebben we natuurlijk... de domme diergaarden. We hebben de taalgebruik. De, we hebben natuurlijk, uh, daarbij denken we aan taalverdwazing... taalbederf. Maar we denken ook aan... vrolijke misvattingen... in taal, uh, stijlbloemen... ontsporende metaforen. Um, een abecedarium... van gemeenplaatsen wordt samengesteld. Verder stuurt... Uh, maakt de Anskopolis studie van Morosofen, Dat zijn dwaze wijzigeren en wijze dwazen. Als mede Morosovische instituten in de literatuur en daarbuiten. Die bestaan werkelijk overigens. Verder zal er een aparte aflevering gewijd zijn... aan de problematische verhouding tussen de domoor en zijn aardsvijand. De nar. Waar een nar toneel betreedt... zal de domoor onmiddellijk zich onthullen. Hij zal in het defensief gedrongen worden, hij zal zich ergeren. Hij zal zich in zijn wijsheid zal hij zichzelf ingraven. Hij zal zich uh, moeten blootgeven omdat hij niet durft zich over te geven aan de vrijheid van de nar. Naast de naren komen de idioot, de homo simplex, de dwaze maagden en de naïveling aan de orde. Verder komt er een pragmatische antropologie van de domheid... waarin verschijnt als lastige leugen, intolerantie, ressentiment... Daarnaast komen fenomenen aan boord als het koor in het klassieke, in de klassieke toneel. De massa, maar ook de rol van de nul. De automaat, de held in een horrorfilm. Vooral de held in een horrorfilm is een bijzondere soort. De held namelijk in een horrorfilm. Waarom is de film zo spannend? Omdat de held voortdurend dingen doet die dwaas zijn. De dingen die voor de hand liggen laat hij na. En daardoor stijgt de spanning tot grote hoogte. Verder kennen we natuurlijk ook uit de film Het Domme Blondje... Het standaard type. En dat is ook eigenlijk een heel ingewikkeld type... waar ik echt veel eerder over had willen publiceren... maar het bleek erg veel met zich mee te brengen. Als je er even van uitgaat dat blondheid van ouds met zuiverheid werd uh, geassocieerd. En als je dan vervolgens bedenkt dat de beroemde domme blondjes... we ons even beperken tot Marilyn Monroe... dat die hun blondheid te danken hadden aan een supervorm van artificialiteit. Hun haar werd gebleekt... Um, dus dat een soort uh, beeld moest worden geschetst van, van eenvoud en van natuurlijkheid. Van een vrouw die nog niet had gegeten van de appel, van het goed en het kwaad. En zich dus vrijelijk kon overgeven aan haar lust zonder door morele kwellingen uh, belast te worden. Dat het dergelijk beeld alleen maar gecreëerd kon worden dankzij inspuitingen met siliconen en het opbleken van het haar. Het is een, een, een verrukkelijke paradox. Um, nou ja, dan hebben we daarnaast natuurlijk de dilettant, de dweper, de doorsneemens... en u kunt zelf deze hele eregalerij van uh, dolmoren aanvullen. Natuurlijk ook de esthetica van de domheid. De kitsch, de muzak, de mop, het mierzoete amusement, de banaliteit, de oudbolligheid. En dan hebben we nog varia als de epische eenvoud in een sport. Nou, Gerry, goed hè, dat je gewonnen hebt. Hoe is het je gelukt? Ja, nou, gewoon simpelweg de trappertjes ronddraaien... Dat is een typisch voorbeeld van epische eenvoud. Dan hebben we ook de logistiek van het scheldwoord. Hoe lang en hoe precies moet men schelden om de ander te raken? Dan hebben we de juristiek in de Onoskia Magia, de ezelschaduwstrijd. Ook dit zal ik kort toelichten. Er was een arts en de arts moest van plaats A naar plaats B reizen. En voor die gelegenheid huurde hij een ezel. Hij ging op de ezel zitten en de boer, van wie de ezel was, liep naast de ezel. Halverwege de tocht werd het erg heet... De arts stapte af en ging in de schaduw van de ezel lopen. Ho, ho, zei de boer, ik heb u mijn ezel gehuurd, maar niet zijn schaduw. Waarop de arts zei, wat krijgen we nou? De schaduw hoort bij de ezel. Al ruziend kwamen ze aan in de stad B. En daar aangekomen werd het voor het gerecht uh, uitgesproken. En daarbij nam het steeds grotesker vorm aan. Het ging van het laagste gerecht naar een steeds hoger gerecht. Terwijl, uh, en tenslotte belandde het bij het rechtshof. Inmiddels had de stad zich verdeeld in twee kampen. En het ene kamp identificeerde zich met de boer, en het andere met de arts. En de ene groep noemde zichzelf de ezels, en de andere groep noemde zichzelf de schaduwen. En in deze briljante metafoor zien we al de twee kanten van de domheid: de domheid van de schaduwen en de domheid van de ezels. De twee mensengroepen, de twee aspecten van domheid. De ene is de positiviteit van de ezel, de mensen die bij wijze van spreken hun domheid celebreren in het dagelijks leven. En naar mijn idee hebben die, die nog niet eens de slechtste invalshoek gekozen. Dat zijn de mensen die durven genieten van de domheid. Die zoveel kleurig mogelijk dom willen zijn. En dat is naar mijn idee de enige oplossing van domheid. Ik bedoel, geen mens zal aan zijn eigen domheid kunnen ontsnappen. Domheid is uh, de co van ieder van zijn handelingen. En dat is geen tragisch besef, want we hoeven daar niet om te wenen. Maar we moeten dat positief proberen te nemen door zoveelzijdig mogelijk dom te zijn. Door dynamisch dom te zijn. Dat zijn de ezels. En de schaduwen, dat zijn altijd de mensen die kiezen voor de negativiteit van de zaken. Voor de mensen die zich terugtrekken in het pessimisme, in de nostalgie. Dat zijn de mensen die zich terugtrekken in een goede geweten. Dat zijn de naar binnen gekeerde mensen, de angstvallige types. Deze metafoor, het eindigde trouwens dit proces van de, de schaduwen tegen de ezels, dat het corpus delicti, de ezel, ten werd gevoerd tussen deze twee groepen mensen in naar het podium. Maar voordat de ezel het podium kon bereiken, hadden beide massen zich op het dier gestart. En toen eindelijk de rust was weergekeerd en de massen zich spreiden, vond men op de plek waar ooit de ezel had gestaan niet meer dan een toefje haren. En aangezien er geen ezel meer was, was er geen probleem meer. En daarmee was een eind gekomen aan deze ezel-schaduwstrijd. Dit brengt trouwens erg veel juridische problemen met zich mee. Die zullen uitgebreid worden behandeld in een aparte aflevering van de encyclopedie van de domheid. Op dit moment ben ik bezig met de topografie van de domheid. En de topografie van de domheid maakt studie van plaatsen die spreekwoordelijk bekend staan als bolwerken van domheid. En uh, daar kun je weer verschillende plaatsen in onderscheiden. Natuurlijk is de literatuur rijk aan denkbeeldige plaatsen waar domme mensen wonen. Bij Swift vinden we de plaats Laputa. En klassiek is natuurlijk Kokanje, het Lekkerland. Um, maar dat zal een aparte aflevering aan bod komen. Dan heb je ook de allegorische plaatsen. Waar bevindt de domheid zich bijvoorbeeld? In de hel van Dante. De dommoren bevinden zich daar op een heel merkwaardig punt. Namelijk niet eens in het limbo, maar net daarvoor, als het ware op het vloermatje. En dat is een huiveringwekkende passage. En daarin wordt namelijk beschreven dat een stoet van duizenden mensen, naakte mensen, geplaagd door wespen en harzels, ...jammerend en weeklagend in cirkels rennen achter een vliedend vaandel... En de lucht is sterreloos. Um, van die mensen wordt gezegd dat zij in hun leven geen keus hebben durven maken. Zij hebben niet voor het goede, maar ook niet voor het slechte durven kiezen. En zij zijn afgunstig van het lot van de mensen die gemarteld worden in de hel. Omdat die mensen tenminste gekozen hebben en nu weten waar ze aan toe zijn. Maar deze mensen zullen de rest van hun dood, zouden we kunnen zeggen, niet weten waar ze aan toe zijn. En zij gaan dus geplaagd, rennen ze achter dat vaandel aan. De lucht is sterrenloos, dus ze kunnen zich ook niet op de sterren oriënteren. Dat is een huiveringwekkend beeld en schitterend. Um, maar uh, in deel 4 uh, zullen centraal staan de werkelijke plaatsen. Dus de plaatsen die werkelijke coördinaten hebben op de kaart. Er, is dus ook, er wordt dus ook gewerkt aan een kaart van de domheid. Een Magna garta. Um, de beroemdste plaatsen, de oud bekende plaatsen, zijn natuurlijk uh, Abtera... Uh, Abdera dat uh, uh, wordt vrij vaak in spreekwoordelijk uh, ten toneel gevoerd in uh, klassieke toneelstukken. Voor ons is natuurlijk België het meest bekende voorbeeld als land. Zo kennen de Duitsers uh, kennen de Oost-Pruisen en zo kennen de Amerikanen de Polex, de Polen, de geëmigreerde Polen. Um, verder uh, kennen we uh, bijvoorbeeld de, voor de Joden is de plaats Gelm in Polen, het centrum van uh, Domoren. En in Nederland, om eventjes binnen de landsgrenzen te blijven... want ieder land kent zowel buiten als binnen de grenzen... een, dom, een plaats waar hij zijn domheid lokaliseert. Binnen Nederland staat vooral Kampen centraal, Dokkum... en een heel bijzondere plaats, de plaats Ezonstad. Bij Ezonstad hoop ik nog even, straks nog even terug te komen. Um, even een paar criteria. Waaraan moet een plaats voldoen, wil hij erkend worden als domplaats? Ten eerste, moeten er meerdere... Anekdote de ronde doen over die ene plaats. Anekdoten die een bepaalde domdaad tot onderwerp hebben. En die domdaad mag niet alleen voor die ene plaats gelden... maar moet als het ware universeel zijn en traditioneel. Ze moet in de loop van een langer tijdsbestek verteld worden... en ook over meerdere andere plaatsen. Want het gaat er mij niet om... om bepaalde domme plaatsen te discrimineren. Het gaat mij juist om dat die plaatsen... min of meer toevallige centra zijn... van een domheid die algemeen menselijk is. Ik zal een paar van die fantastische, in hun kernachtigheid, briljante verhalen zal ik, uh, proberen na te vertellen. Er is iemand, een zweet, die de moeite heeft genomen om al deze aan bepaalde criteria uh, voldoende verhalen om die te uh, classificeren, En die is opmerkelijk genoeg tot een beperkt aantal van 150 gekomen. 150 archetypen. En daar zijn weliswaar varianten op, maar elke keer weer zijn de, komt het terug op die 150 kernverhalen. Opmerkelijk weinig. Um, ik zal een voorbeeld noemen. In de plaats Gotham. Gotham is de plaats in Engeland die spreekwoordelijk uh, staat voor dom hoor, hebben zij een koekoek gevangen. Spreekwoordelijk uh, staat voor dom.